De site slaappillen.net wordt in verband gebracht met tenminste één overlijden... na de levering van een namaakversie van een zware pijnstiller. Gekeken wordt of er een link is met andere sterfgevallen. Volgende maand komen twee verdachten voor de rechter. Het dodental door een orkaan in Sri Lanka is opgelopen tot 123. Nog eens 130 mensen worden vermist, melden de autoriteiten. De meeste slachtoffers kwamen om bij aardverschuivingen en overstromingen... Sinds vorig weekend regent het bijna onophoudelijk in Sri Lanka. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden en huizen en wegen staan onder water. Bijna 45.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook andere Aziatische landen zijn deze week getroffen door noodweer. In Indonesië zijn door overstromingen zeker 248 mensen omgekomen. De Amerikaanse president Trump wil bijna alle decreten van zijn voorganger Biden ongedaan maken... Hij schrijft op sociale media dat Biden 92% van de decreten niet zelf heeft ondertekend. Er zou daarvoor een apparaat zijn gebruikt zonder dat Biden op de hoogte was. Trump levert geen bewijs voor zijn claim. Trump heeft herhaaldelijk beweerd dat zijn voorganger aan het einde van zijn armstermijn verward was... en niet degene was die de beslissingen nam. Biden noemt die beweringen belachelijk en vals. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden misschien wat zon en het wordt een graad of 10. Morgen meer zon en ook enkele buien. Het wordt ongeveer 8 graden.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 ...is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, me, Toebak leeft. Good morning. Good morning. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Here we are. Good morning. Yes, Toebak leeft op de radio. Fijn het op Wacht even, het is nog niet helemaal veilig hier. Wacht even een beetje, beetje ruimte maken. Die borstage moet even weg. Ja, en uh, ook oh dit. al oh dit. Die kan ook nog wel wat bomen weg. Ja, dit sla ik nou een beetje door. Zegt de buurman, dat was niet de bedoeling. Het moet, het moet voor vrouwen veilig zijn. Dus het moet gewoon even vrij zicht worden. Dus dus het, is het wat zo? Kijk, ja, kom je net naar de fiets. Ja, daar is ze. Beren van, is het een beetje opgeruimd zo? ja, ik voel me een stuk veiliger nu. Wel hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik denk ik ruimte het allemaal even op hier voor de studio. voor je je weet, ik heb weer een van een randpubiel die... Uh... Uh, iets wil doen of zo. Ja, goed. Het is wel drastische maatregelen die worden, uh, worden genomen om de allerlei borsages en bomen te kappen. Om het veiliger te maken. Meer licht. Meer lichtvervuiling zou je denken: ja, maar wat, wat moeten we nou? Denk welk moeten we om het bos, Denken om de vrouw? Uh, ja. Lichtvervuiling? Wat, wat? Ik vind het ja, moeilijker. Lichtvervuiling is ook zo wat, hè? Ja, dat is ook wat. Ja. Nou, ja, goed. Uh, ze zijn nu heel fanatiek bezig, maar het zijn allemaal wel, uh, ideetjes om in bepaalde gebieden in Nederland. Nou, mag het wel wat lichter en mag er misschien wat minder boompjes staan? Ja, nou, minder boompjes. Nou goed, het is uh, zaterdagmorgen fijn fijne toestel op aanstaan? We zitten hier tegen een aan te mij Omdat de jingle heel oud want het woord blijft een beetje hangen. Uh, Oude? <laughs> ja. Dat kan ook niet meer dat woord, hè? Dat zijn we. O -neelen? O -neelen. O -neelen, nee. Is dat nee. vrouwenvriendelijk of wat is dat? Nee, dat niet. Geen, ik moet, Ik denk dat ik even terug naar het jinglebedrijf moet, want volgens mij de de plaat blijft hangen. Ah. Goed. Dit is uh, Levens op de Radio en een uh, week vol gebeurtenissen en uh, een van die dingen die ons bij is gebleven, ja, is natuurlijk uh, dit, hè? Toch niet boren in de Waddenzee. Het kabinet koopt de vergunning daarvoor af. En daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Maar het kabinet wil geen risico nemen... voor de kwetsbare natuur van de Waddenzee. Weer nou. een gasbron minder dus. Wat blijft er nog over in Nederland? Ja, zeker. Wat heeft dat wel niet gekost? Nou, 163 miljoen heeft dat gekost. Zo? Om, om dat, zeg aan maar, wie betalen ze dat dan? Dat betalen ze aan die NAM. Ja, die dat gas normaal uit de grond vandaan haalt. Ah. Ja, en we hebben best wel wat gas nodig. Dus ja, we, ja wat zeggen de deskundigen daarover? het nieuws dat uh, wij... Uh, ...ik met de NAM tot overeenstemming ben gekomen, dat er ja. geen... Uh, gaswinning, bijternaard, onder de Waddenzee, plaats zal gaan vinden. Ja, dat is natuurlijk wel heel blij allemaal. Opluchting, het is blijheid. Ik, ja, ik vind het gewoon heel mooi. Het is een van de mooiste cadeautjes die ik gekregen heb de laatste jaren tijd. Ja, zeker, er was eens een vogelaar ook bij, die kon echt helemaal doorslaan. Oh ja, die vogels die dan echt op doorreis zijn, die kunnen daar heel veel eten weghalen. Als die, die, bon, die bodem daar wegzakt, kunnen ze daar niet meer eten en zo. Maar ja, dan kwam er komen de andere gast die zegt van hallo, die kachel moet ook nog branden. Ja, onze ambitie is om zo lang mogelijk zelf voorzienend te blijven met onze gasvoorziening, dan hebben we veel van dit soort kleine velden nodig. Dit veld gaat nu niet door, maar we hebben heel veel van dit soort veldjes nog nodig op de Noordzee om onze doelstelling te realiseren, om de gaswinning in Nederland toch op peil te houden. Nee, goed, de 8, 28 puntenplan van een, Trump ligt er nog steeds om met, zeg maar, met Oekraïne op één lijn te komen. Dus we kunnen straks gewoon weer. Zijn we ook weer vrienden met Rusland? Ja, dan krijgen we van hun weer heel veel gas. Pff, opgelost. Dat ja. wist wisten we wel. Wist het, ja, maar je, wel ja, je hebt van die tellertjes op internet en die zeggen hoe, hoeveel, uh, hoe lang we nog gas hebben en hoeveel kuppen er nog is. En hoe dat afneemt ieder jaar. En dan, daar word je echt helemaal niet vrolijk van. Nee, zeker niet. <laughs> er staan hier een paar mensen die jaar gewoon een paar vogeltjes op doorreizen. Nou, is het niet wat belangrijkers? Oh ja. nee, die vogeltjes. Sorry, sorry. Ja. Uh, die ja. vogeltjes gaan we op een gegeven moment toch opeten, denk ja. ik. Nou oh ja, dat ja, weet ik niet. Ja, als het meeuwen zijn, dan vind ik het helemaal geen punt. Nee. Maar het zijn niet alleen meeuwen, het zijn ook wel heel veel uh, hele bijzondere vogeltjes. Die je denkt van, dat was er één, zag je hem? Uh, ja. ja, die wil je niet opeten. Die zijn dan te schattig gewoon. Ja, te schattig. En dat je denkt, nou, ik ben nog steeds niet vol. Ik heb er al een stuk of drie op, maar dat, dat vult gewoon niet echt. Nee. <laughs> nou, dat is al bijgebleven. En die kippen, nou ja, dat beeld op je ja. Net van al die kippen die geruimd worden. Oh, oh dat ook, er ook ja. Dat ook wel heel erg. En, en daarnaast ook nog... Uh, het gebeuren bij ABN Amro dat er vier, 5.000 banen weggaan. Gewoon. AI? Door AI, ja. AI, AI, AI, AI, AI, weet ik hoe je het uit me spreekt. Ja, ja. dat is natuurlijk bizar. Nou, baan, er waren heel veel dingen die ons bij zijn gebleven, daar praten we straks op mee door. En eerst met even een plaatje uit de oude doos vandaan. Gewoon bij Oma op zolder. Nou, echt niet hoor. Dit had ze niet bij haar op dat Zeker. Walsburg, een pure shine. Alweer een aantal jaar geleden. Pure sure. de leeft. En dus zaterdagmorgen. We kijken allemaal wat er in de wereld speelt. En uh, alweer weer rare berichten. Daar heb ik een vrouw voor aangenomen. Jaren geleden. En die, die redt het allemaal nog wel. Met AI is, wordt ze net nog niet vervangen. Dat is, daar heeft ze wel echt marselaan aan hoor. Gewoon. Ja, nou, dat, ik ben er wel ben ook een, beetje een beetje bezorgd over. Ja, ja zeker. Maar ja, we hebben het over van alles natuurlijk hier. En uh, yeah. Er is hier ook een artikel dat uh, een servicemonteur van een brandpreventiebedrijf. Die is na drie werkdagen al uh, ontslagen vanwege zijn geloof. Yeah. Die heeft gewoon recht op een ontslagvergoeding van bijna 19.000 euro. Nou, dat is toch gewoon een hoop geld. Maar hij wilde tijdens werktijd bij klanten kunnen bidden. Huh? Nou, en hij wilde niet bij varkens werken. Hij was dus blijkbaar uh, een moslim. Yeah. Nou, dat was echt voor zijn werkgever onacceptabel. En uh, de rechterzijde is er verboden onderscheid op grond van geloof. En uh, de man die ging dus. Uh, hij zat dus bij een brandpreventiegroep in Zandam, bij jou in de buurt. Maar uh, ja, hij, hij moest toch wel één of twee keer per dag binnen. Dus uh, ik vind het toch wel bijzonder. Bij mensen thuis. Mag ik het kleedje hier uitrollen? Ja. <laughs> ja, leuk. Nou, ik moet zeggen dat ik ooit bij mij in de straat... en toen zag ik een man uit een auto vandaan stappen. En hij stond een beetje te treusen. bij. ik auto. Ja, nou, ja, ja, kijk dan zo een beetje de straat. En ik heb nog verder niet zoveel zin in mijn leven. Dus ik kijk zo de straat en denk wat is je nou doen, joh? had wat uit de koffer vandaan. Ik heb een beetje te rommel geven. Ging hij naast de auto, ging hij een kleedje uitrollen en ging daar letterlijk gewoon bidden. Ja. Ik denk, ja, dat kan ook. Je hoeft niet bij klanten thuis. Je kan gewoon op straat. Hoppakee. <laughs> dus daar heeft hij een tijdje gezeten. En toen dus zag ik mensen bijna over me heen stappen. Zo van: oké okay, joh, doe je best. Ik is ja. allemaal heel goed, zeker. Ja, nou, waarom niet? Hè? Ik, ik heb zelf. Uh, ga, doe lekker je ding. Ja, zeker. Nou, vandaag in de krant was het toch een beetje over. Nou ja, dit gaat dan over bidden en uh, uh, dat je net eigenlijk ontslag. Uh, ontslagen kan worden omdat je niet helemaal goed functioneert. Het gaat tegenwoordig ook over ziek, maar niet ziek. En er gebeurt soms dat sommige mensen toch. Nee, dan krijg je een telefoon: Ja, het gaat er vandaag niet worden hoor. Nee, het gaat er niet worden. Ik meld me ziek. Oké, okay. nou, dat klinkt twijfelachtig dit, maar goed. En als je als werkgever we ook twijfels hebt over je werknemer. Dat je denkt, ja, ik weet het niet hoor, maar ik heb al gehoord dat hij een broer had. Hij gaat ook heel slecht met die broer. En is hij dan niet bij die broer aan het werk in die koffieshop? Ja, dat gebeurt wel eens. En daar gaan ze dan een uh, reserve op zetten. En dat mag niet zomaar maar op privacy redenen. En dan moet oh. ze echt voor alles uit de kast trekken om uiteindelijk te bewijzen... dat deze man dus voor zijn broer aan het werk is. Want die broer is dan ziek en dan moet even goed dat restaurant... of een of andere winkel waar hij moet dan draaien. En dan gaat hij daarin staan. En dan moet het echt van toch flink van leer worden getrokken om die man zeg maar, te ontslaan. Hij heeft best nog wel uh, bescherming eigenlijk. Je hebt gewoon recht hier in Nederland. Ja, zeker. Dus, en dan mag je best wel... Ja, ook als je ziek wordt. En uh, ik heb ook bijvoorbeeld een collega... die is dan niet door werk ziek, maar door privé redenen. En dan denk je, ja, maar waarom kan je dan niet werken? En dat is best nog wel voor een werkgever-uitzoekerij. Dus ze zijn best goed beschermd. En dan mogen ze twee jaar lang een beetje... Nou, kloot. is niet helemaal het goede woord wat ik dan zeg, maar... Maar na twee jaar kunnen ze eruit gegooid worden. Ik heb ook echt wel eens collega's gehad die na twee jaar net... Ja, ah, ik voel me net opknappen. Ja. ja, maandag ben ja. ik er weer. Ja. ja, tot maandag ja, weer. weer. Tot maandag allemaal weer, ja steek. hoofdpijn is weer weg. Dus het is voor werkgevers niet altijd makkelijk om te bewijzen dat iemand de, de kluit bedot. Ik heb het zelfs laatst ook wel met, met stagiaires die er ook een beetje... dat je denkt van ja, ik zie niet helemaal de overgave, maar ik geef je een kans. Dan leg ik wat dingen uit en denk ik oké, okay, pak je niet op. Nee, ook goed. Nou, dan uh, geef me dan een paar keer ziek, nog een paar keer ziek, en nou zijn we toch een afrondend gesprek van. Volgens mij is dit niet je roeping. Nee. Maar ik had het idee toch wat proeftijd dat je daar helemaal niet per se redenen voor moest hebben. Met met werk. Een gewone proeftijd. Ja, oké. Okay, maar, meer... maar deze man die werkte pas drie dagen. Hè? Had hij geen proeftijd dan? Dan Denk ik van nou, dat is oh, ja. een beetje raar. Ja, ja, dat is ook waar. Zeker, Ja. ja. En ze wilde hem toch wel graag, hè? want hij had van tevoren wel aangegeven dat hij wilde bidden. We zijn weer terug bij, dat, bij die bidder, toch? Ja. Ja, is zeker. Nou ja, ik weet het niet, die moet het altijd weer even kijken. Oké, okay, we hadden het over muziek van, uh, echt van dit. Yeah. Yeah. Is... Yeah. Oh, is in ja. Dit zou echt werkelijk waar van die zonde kunnen komen. I say it if you don't know how Good intentions never make a sound I thought nothing ever gets past you So I thought you knew how to read my mind What's the point, why do we even try? Conversations on a loop And I, I can't see a happy ending Where the credits get around Everything Second that I look oh. Ja, ik luister er niet altijd naar, maar soms vind ik het toch wel leuk, ja. Goed, dit is Mathilde Man en ze komt uit Engeland vandaan. En ja, mocht je haar denken, oh, dit vind ik echt fantastisch... Uh, uh, ja, het weet het ook weer. Vredeburg, daar gaat ze optreden op 9 februari aanstaande. Dus kijken of er nog kaart. kaarten zijn. 22,85 voor een kaartje. Kan je er toch bijna niks van verwachten? Moet er helemaal niks zijn. Meestal als je naar beentjes gaat, moet je gewoon echt 80 of 90 euro betalen. Dan maar stelt het wat voor. Ja, trouwens van een plaatje uit de oude doos. Die zou echt bij je oma op zolder kunnen worden gevonden. Juck it out van de Caesar Palace. Dat is uit 2002. Toen staat hij bijna net. Ze zat hier net radio te maken gewoon. Dat is echt heel lang geleden. Dus er er morgen... Ja, jij was er net nog niet bij. Nee, nee, jammer, nee, joh. nee, klopt, klopt, klopt. Dat was nog voor jouw <laughs> voor radio, geboorte, zeg maar. Op de radio, hè? Op de radio. Ik ja. denk al. Wat was dat maar zo'n ja. feest? Nieuwe kalender van Poetin, zie ik. Ja. Nou. Het is dus toch geen blootkalender, want dat doen ze nee, tegenwoordig steeds hier vaker. Nee, ik ja? heb hier een foto. Ja. Kijk, en er staan allemaal hele stoere foto's op van hem. Achter een sneeuwscooter aan het Judoën. Uh, oh, ja. Uh, en heel stoer uh, hier aan het jagen en zo. En, uh, Net is Boris Jeltsin was dus een hele stoere ja. kerel. Ja. Maar het is zo, want het is de jaarlijkse traditie. En uh, op de foto's zie je dus hoe, hoe hij dus, uh, van alles aan het doen is. Yeah. En in de meeste Russische kiosk en boekwinkels zijn deze kalenders voor 2026 nu te koop. En er zijn meerdere variaties. Ja, het is een handige propaganda tool, Al dus uh, Olaf Koens, die correspondent. Maar je ziet echt een sterke leider. En er staat ook helemaal niets over de oorlog en zo. En uh, dat was vorig jaar ook al het geval. Maar wel quotes van Poetin die subtiel naar de oorlog verwijzen. Uh, Missies uh, noemt hij dat toch? Vrijheidsmissies is ja, uh. nou, hoor. Nee, Hij zegt eigenlijk uh, meer van... Uh, ja, het is meer... Uh, hij wil de negatieve affecten gewoon niet laten zien... En als je dus een lage ambtenaar bent of een schooldirecteur... Daar, dan hang je die kalender gewoon wel op. En dat ja. laat dat zien dat je het overheidsbeleid steunt. En uh, ja, het is nog meer toevallig van... Uh, ja, hij is gewoon even bezig om iets recht te trekken, weet je wel? En hij zegt ook van... Uh, ik denk dat Rusland in de afgelopen twee jaar, drie jaar... veel sterker is geworden... omdat we echt een soeverein land worden. En de grenzen van... Rusland houdt er nergens op, is ook ergens een uitspraak ja, op die zo, kalender. Ja, dat, dat begreep ik ook. Nou, ja. wel, als je die 28-puntenplan gaat tekenen... dan betekent dat je er niet zo meer uh, andere landen mag binnentrekken. Dan uh, krijgt je gebieden en... dan uh, nou, krijg je gewoon heel Oekraïne. En dan mag Salensie misschien nog in een of het dorpje blijven wonen. Maar verder, hoewel, die moet ook aftreden, geloof ik. Dus, nou ja, ja het, je probeert wat pro propaganda... om jezelf in positief daglicht te stellen, zeker. Ja. Uh, vandaag in de Telegraaf nog te lezen... Uh, een, een bord voor illegale casino's. Boost. Boost voor illegale gezinnen. Ja, bots. En boost voor illegale sites. Zeker in antwoord, hè? Niet Er zijn een aantal mensen die hebben op illegale sites hebben ze gok. Hebben ze, zijn ze gokverslaafd geweest? Hebben ze heel veel geld vergokt? En uh, ja, dan kan je denken zo: oh, ik ben een loser. Maar je kan ook denken: oh, dit zijn illegale sites. Misschien kan ik die voor de rechter slepen. En daar hebben ze nu naar gekeken. En dan ga je dus bij een illegale site ga je dus gokken. Dat mag eigenlijk niet. Dan verlies je heel veel geld. Dan kan je denken: zo, oh, jammer. Ja, shit. Ik had ook kunnen winnen. Nee. Dan ga je een rechtszaak aan, aan sparen om te kijken of we dat geld weer terug kunnen krijgen. Nou, dat krijgen ze dus niet. En uh, ja, dus nu gaan ze nog wel een hoger beroep. Maar uh, rechters hebben al gezegd van... Uh, ja, je, je, je sluit iets af met iets wat niet mag. Je hebt daar geld in gezet, dat geld ben je kwijt. Misschien had je zelf even logisch moeten nadenken met het gokken. Ik bedoel, net of we dan... Dat mensen worden overgenomen door iets wat niet van hunzelf is, weet je. Je kunt moet... het niet helpen. Ik kan me elke keer geld in, maar ik kan het terugverdienen. Ja, hou eens op. <laughs> ik kan het helemaal niet terugverdienen. Is er is dan één voetballer, Tom Beugelsdijk, geloof ik dat hij heet. Uh, professioneel ex-profiel -pro, uh, voetbalbom uh, Tom uh, Beugelsdijk. Die heeft dus voor 100.000 euro vergokt op die site. Huh? Geen enkel meen, moment he? dat hij even scherp was. dacht van Misschien moet ik stoppen. En je probeert dat geld allemaal weer terug te krijgen. Wat denk je zelf nou? Ja, ik weet het niet. Wat is dat voor gekke geit? Nou, het is geen geit, maar wel een voetballer. Nou goed, eh, straks onder andere de Zandvoortse berichten. Eerst mijn leven hier: Florence Road. Orange Roads and Just a Girl. wat leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, nieuws uit Zandvoort. Er waren wat dingen allemaal te lezen in de Zandvoortse krant. En dat hebben we het over judo scheidsrechten. Hoe ja, oud is die gast? Gewoon, die is 94 jaar oud. Hij werd, uh, vroeger werd hij uh, gemotiveerd door de burgemeester van, van Venema... om een uh, judo-school te beginnen in 1957... Blokken geleden is dat wel niet, joh. Toen is hij hier begonnen. Dat was de eerste uh, in de Zandvoel die met juryschool begon. En uh, hij is uiteindelijk echt... Hij heeft zoveel prijs in de wacht gesleept. Hij heeft een... Wat, he, heeft hij ook weer een negende dan... Heeft hij gekregen. Zo. Ik weet niet wat dat... Een dan... Ja, dat is dan? een soort onderscheiding. Je hebt natuurlijk de... Het begon met al die banden, de kleur. En als je een zwarte band had, ja? uh, dan was je de, de hoogste. Maar ik denk dat er nog wel weer extra gradaties boven zijn. Ja, goed, er zijn een aantal mensen die in Nederland ook die dan hebben. Er zijn er maar vijf in Nederland. Onder andere Ante Gijsing had er eentje. En uh, hij is scheidsrechter geweest bij de Olympische Spelen in 1984. Uh, Maccabis spelen in L.A., uh, Interlands. Nou goed, de dus Scandinavische heeft hij ook uh, heel veel les gegeven. Dus hij is echt al wat jaren actief geweest. Dus uh, nou, het wordt nu gevierd en binnenkort gaat hij ook met de bekende oud-sporters ook nog iets vieren. Dat hij al uh, uh, voor zoveel jaren gewoon uh, in de huur sport zoveel dingen heeft gedaan. Nou bijzonder hoor. Deze, ik heb zijn naam niet eens genoemd, Wim uh, uh, Bugel. Buchel. Michel? Buchel. Buchel. Oh, Buchel. Rido, uh, je kent iemand Buchel. ook niet? Michel. Ja. Michiel, heb Michiel? je wel. Michiel. Michel. Michel. Okay. Michel. Ja, Michel van de Beatles, het wel. Oh, ja, ja, Michel, ja Ja. Ja, ja. ja. ja we, we hebben het natuurlijk over uh, standwoordse berichten. En, ja, uh, is... ja, En nou hebben ze dus eerder deze maand uh, hebben een heleboel mensen... Die hebben dus uh, vorige week dan hun dak vergroend. Ja. Dus uh, dat is zelfs heel grappig, want er is ook een man geweest... Die heeft dus gewoon echt zijn eigen dak en, uh, en ook in de tuin hij heeft gewoon een enorme tank onderin in zijn uh, tuin gemaakt. Een tank? Ja, er kon, er kon iets van 2000 liter in of zo. En, en dat is dan een reserve dat iedereen daar een glaasje water kan halen als het echt nood is? Dan. Ja, dat is wel slim op zich. Ja, maar dat heeft niks te maken met groendak, dus. het dak. dus. Meer... Ja, wel, nee. Uh, hij heeft gezorgd dat het dak... Uh, de, de regen is voor hem één van de redenen. Yeah. Maar hij heeft ook een heel systeem gemaakt. Hij heeft een waterproeftuin gemaakt om de wateroverlast bij stevige buien aan te kunnen. Oh, grappig. En uh, hij heeft dus een systeem dat dus het water vanaf het dak gaat via een pijp naar een mooi aangelegde boorde met planten. En daarna komt het terecht in een ondergrondse tank van 2000 liter. Zo. Dus en, uh, ja, hij heeft, dus het hij dak heeft een zo baken gemaakt. Een? Een baken noem je dat geloof ik toch? Een baken Geen waar extra, extra water in kan worden opgevangen zodat ja, het niet wel door de slink. straat heen gaat. Ja, maar dit is inderdaad, stel je, je inderdaad voor... Uh, wij hebben deze week dus ook allemaal uh, een boekje in de bus gekregen... van wat we doen met nood en ja. zo. Klopt gewoon niet. <laughs> maar het is ook wel weer zo, van, uh, als jij dus uh, uh, regenwater opvangt... Ja. en het water doet het dan niet meer, zeg maar... dan kan je hier gewoon even een emmer water halen... en die kan je mee naar binnen nemen en dan kan je even... Uh, ja, je, het was, nummer twee kan je even door uh, doorspoelen. Nummer twee. Oh, nummer twee doorspoelen. Nummer ja. twee, ja. ja zeker nou ja, goed. Mooi als mensen echt helemaal op eigen initiatief dingen gaan doen. Ik ben altijd wel... Ik <coughs> ben altijd teruggehouden door je hele dak dus met groen te bekleden. Ja, je denk, hoe kan je, het dak al, het aan ja. en zo? Nou, ze hebben het dan, er erg erg over nagedacht. Maar dan heb je echt van die mensen die zitten dan onder, onder zo'n bericht... Zitten ze dan... Uh, nou, volgens mij niet. En als het te zwaar is, dan wordt het, uh, krijg je natuurlijk een bolling erin. Dus, uh, of nou, een, een holling. Ja, ik heb het bij kennis gezien. Ja, ik heb het Die hebben oh. ook een groen op een dak. Het is dan uh, een veranda. Dus dat is niet waar ze echt uh, heel vaak onder zitten. Maar je ziet het gewoon echt doorgebogen. En dat vind ik al zo armoedig. Ik denk, ja. ja maar gaat en het, er... geeft niet, zeg, het geeft niet, geeft ze. Ik zeg, nee, maar het ziet er niet echt heel erg uit. Nee, oké, okay, maar dat is dan uh, voor het oog. Maar gaat het dan niet lekker en zo? Dat, dat zijn van die dingen. Ja, je haalt heel veel, heel veel water op je dak. Ja, ja. Ja. Het, het, het Vaak voor een dak dat het nat staat, is niet niet erg, hoor ik altijd. Ja, tot er een gaatje zit, dat heb ik namelijk. En dan komt het wel binnen. Goed, reis mee door het toekomstige raadhuis. het is een rijksmonument natuurlijk met het aangebouwde gedeeltes. Het grappige is dat aangebouwde gedeeltes... dat is allemaal oud. Pff, dat moet allemaal... Herontwikkeling moet daarop toe worden gepast. En uh, nou ja, nu kan je dus meedenken op 10 december... Uh, dan hebben ze ook een marktkraam. Uh, uh, er is altijd markt op woensdag. Dus Precies. Uh... Dus dan kan je zeg maar, op die marktkraam even uh, ja, ideetjes lanceren. Die kan je laten informeren. Je kan ook het pand in om te kijken hoe het er nu uitziet. En je kan uh, meedenken. En uh, mocht je overdag niet kunnen, dan kan je ook s'avonds... Dan is een kleine, korte uh, rondleiding vanaf uh, kwart voor zeven tot zeven uur. En om zeven uur is een korte presentatie uh, uh, over wat uh, <lacht> eigenlijk de bedoeling is. Uh, het is wel weer de dat daar wel een soort... Uh, Weer werkplekken komen, dat er ook woonruimtes komen. Onder andere 30 tot 50 betaalbare woningen moeten daar gerealiseerd worden. Dus nou, het zal wel iets bijzonders zijn als het straks allemaal klaar is in Zandvoort. Jongen, oh, maar die huizenprijzen die gaan dalen. Want we hebben zoveel huizen gebouwd dan. Ja, ja ik nou, ben ja. benieuwd. Ja. En in het Noord komt er ook van alles. Dus, ja. uh, nou. er is, uh, bij het uh, gemeentehuis is er nu Oranje Licht. En dat gebeurt dus tot 10 december, want er is een actie bezig die heet Orange the World. Dus de wereldwijde actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. En de burgemeester Molenburg heeft de verlichting zelf aangezet. Dat is een <coughs> fotomomentje geweest, jawel. Wij keuren elke vorm van geweld resoluut af. En toch zien we dat vooral vrouwen en meisjes nog te vaak aangeven dat ze zich niet veilig Moet voelen. Moet ik weer wat zagen? Moet ik weer wat zagen weet. Hoe zagen? Nou, gewoon weer wat bomen Dus Struiken nog weghalen. Nog meer, ja, nog, nog meer. Maar ja, ik vind het wel goed dat er aandacht aan besteed wordt. Ja, sowieso, sowieso. Ja, het is sowieso bizar dat het. Dat, ja, ja. dat het moet? Ja, dat moet. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Maar het zit wel zo diep in de maatschappij. En uh, je hebt nou tegenwoordig ook... Uh, het zijn geen sierenreclames, lijkt het. Maar uh, dat uh, mensen dan uh, over een dame hebben... Dat iemand dan gewoon moet zeggen van... Ja, wat je zegt, het kan gewoon niet, weet je. Hou, hou eens even lekker ermee op. Ja. Doe normaal. Maar is het toch iets bij een man. Ik merk het bij mezelf dat je altijd kijkt als een, een vrouw... Voelt, doen, hè? Dat je een vrouw ziet uh, lopen, dat je toch altijd even gaat kijken. En je denkt, waarom kijk je ik eigenlijk? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk een soort van... Nee. Hey. Instinct? Nee, nou, is, nou is, kijken is mag zacht... wel, maar je moet alleen ja. die mond op slot houden. Ja. Van, hé, uh, hey, we gaan die leuke beentjes naartoe? Jezus, dat was nou niet de tekst die ik me komen. Ik dacht meteen, neuken! Nou, oh. Te oh, te dat, bot. Uh. Te bot, ja, dacht ik al. Maar nee, ja, nee, maar zegt, ik, dat, ik, dat ik... hoor je dan niet, dat mannen dat over een andere man zeggen. God, we gaan die leuke beentjes naartoe? Dat weet ik En ik zeg, niet, alles hoor. wat je met verklein... Zegt iemand van, ja, als iemand dan een mooie jas aan heeft, mag ik dat dan niet zeggen? Ja, maar je kan ook niet zeggen van uh, wat zie je er lekker uit of zo. Nee, dan zeg je gewoon wat heb jij een prachtige jas aan? Echt mooi. Je moet jezelf afvragen, is het meerwaarde dat een vaak wat oudere man iets zegt over een jongere vrouw? Ja. Is dat meerwaarde voor die vrouw? Vaak niet. Dus hou je mond, joh. Ja. Loop gewoon door. Die vrouw zit te wachten op een wat aantrekkelijke man. Of misschien helemaal niet een aandachtpuntje. Nee. Dus zoek ze dat zelf wel op. Dus dat, ik betrap mezelf steeds meer vaker op dat ik denk van nee, dat gaan we niet doen. Ik ga ook de andere kant op kijken. Dis je niet, maar nee. Volgens mij heb je de aandacht van mij gehuurd. Ja, maar dat is dan ook wel weer moeilijk. Want als je als vrouw dan uh, over straat loopt... Ja. ...mannen wenden al hun gezicht af. Ja, denk je, zeker. Krijgen we dat weer. Wat heb ik wat op mijn jas zitten of zo? Want, het is nu dat... niet gauw goed, hoor. maar die vrouw, <laughs> hoor. Kijk, doe een handreiking? Wordt die niet gewaardeerd? <laughs> nou goed. Nieuwe speeltoestellen, uh, uh, opkomsten. Uh, vijf ronde Lorenzenstraat is een nieuw noord is dat. En dat was echt wel een opknapbeurt was er nodig. En zelfs het oude toestellen... ...die zijn ze aan het... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, nu wil ik dat weer Her, uh, hergebruiken ja? en uh, nou, ze hebben allemaal stevige en duurzame materialen gebruikt. Ze dus moeten zeker voor 15 jaar bij. Nou, moet je mezelf wachten met de nieuwe kinderen? Zo, so, die zijn gewend om te spelen. Die gaan er alleen maar op zitten en pakken een mobiel erbij. Dus dat heeft geen slijtage, denk ik. Nou, goed, je kon uh, zelf als bewoner, buurtbewoner, kon je bepalen wat er zou moeten kunnen komen, zoals een vrolijke bij, een stoere trein en de meeste stemmen gelden en die zijn daarna neergezet. Het zijn ook allemaal mooie kleuren. Het, het, het past helemaal in het plaatje. En al die oude hergebruikte toestellen, bij verschillende worden daar geplaatst. Geen idee. Nee hoor, zonder geen grapje. Nou, goed, dat is over de het berichten. Verder in het radioprogramma hebben wij meer voor u klaarstaan. Eerst maar even een beentje wat al wat jaartjes aan de weg tippert. This love song was het ook weer van hit in? Nou, ik weet het gewoon niet aan mijn hoofd. We hebben het over Temple of Trap. Giving up air. De twaalfe clip. Daar bestaan ze 20 jaar. Templar Trap uit Australië komen ze vandaan. En ik zit even te denken: wat was het nou die Oh ja, Sweet Disposition. Dat was een hit in 2008. Toen waren ze met drie jaar actief. Het was al een hele grote knijder van een hit. En dit was Giving Up Air. Het laatste singeltje... wat ze hebben uitgebracht hier de zaterdagmorgen. We kijken de wereld in. En uh, nou, wat kunnen ze ons melden? Je hebt me nog bezig met de geschiedenis die hier thuis laat liggen. Ja, ik ben er lekker slim bezig geweest. Dus. Ja. Maar ja, dat maakt niet uit verder. Nee. Ik, uh, ik heb wel wat meer nieuws eigenlijk. Ja. Dus ik zal even mijn... Uh... Je bril erbij. De bril erbij, ja. Je rollator, die had je al bij je staan zeker. Ja, Oké, okay, kunnen we op... nu beginnen dan? Ja, we kunnen eindelijk <laughs> beginnen. Maar uh, ik, we hebben het wel vaak over social media. En ja. ik, heb dan nu weer dat, ik ben dan weer een van een spelletje ingezogen. Ik denk van, oh, ik ben wel heel erg verslavend gevoelig. En dat ja? kan ik gewoon niet stoppen. Nee. Maar er schijnt dus echt dat uh, als ze al een week stoppen met social media... dat kan de mentale gezondheid van jongeren flink verbeteren. Ja. Ze hebben een onderzoek gedaan. En de angstklachten nemen met 16% af. Depressieve gevoelens met een kwart. En slaapproblemen verminderen ook helemaal heel veel. Okay. Ze, ze hebben dus eigenlijk uh, 373 jongeren gevolgd. Die waren tussen de 18 en 24. Ja, wij zijn weer niet interessant, hè? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar uh, ze hebben dus een app op hun telefoon gedaan. En die uh, hield twee weken lang bij hoeveel tijd ze besteden aan al die social media... zoals Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en X. Yeah. En ze werd ook dagelijks gevraagd hoe ze zich voelde. En daarna mochten ze kiezen of ze een week lang mee wilden doen met die detox. En 80% koos ervoor om mee te doen. Dat vind ik toch wel heel wat. Okay. En tijdens die week probeerden ze zo min mogelijk op die vijf media te gaan. En voor de detox staat zich gemiddeld twee uur per dag erop. Dat vind ik nog weinig. Maar de, daarna daalde dat naar een half uur. En die vermindering bleek dus echt uh, heel goed te zijn voor de, hoe ze zich voelden. En uh, er was wel één aspect dat niet verbeterde tijdens die detox. Dat was de eenzaamheid. Want uh, social media die maakt dan wel dat mensen weer toch op een bepaalde manier contact met elkaar kunnen hebben. Ja, nou ja, goed. Het schijnt voor oudere mensen is het wel wat beter, social media gebruik. Want die zoeken nou contact, dat is makkelijker. Die zijn mobiel, wat minder mobiel natuurlijk. Dus Dat is een redmiddel. Maar voor jongeren is het, uh, ja, schijnt het een beetje af te stompen of zo. Ja. Ja, nee, dat snap ik wel. want Ik, ik heb zelf ook van steeds vaker... Dat, ik wil ik wat doen op mijn telefoon. Ik wil even kijken, van, uh, komt er een bui aan? En dan denk ik na een kwartier of zo van... waarom heb ik de telefoon alweer gepakt? nee yeah. heb ik niet eens gekeken of die bui eraan kwam. Ja, oké. Okay. Ik, ik had ook naar buiten kunnen kijken natuurlijk. Hè? Ja, uh, ja je moet ook denken... Van, ja, kan, kan mij er schelen als je een beetje nat regent. hè? Ja. Boeien. Je hoort ja. het vanzelf als het heel hard regent en dan ja. blijf je gewoon nog even binnen. Je kijkt naar die steen die in de tuin hangt, is die nat, dan heeft het geregend, is die wit, dan is de sneeuw. Ja, oh ja, ja, ik ja, heb ja, het ja. verhaal wel. Maar het is, het is echt zo, ik merk echt dat ik, uh, ik een beetje toch wel verslaafd ben. verslaafd ben. Ja, dat hoor ik vaak over. Ja, ik, ik, ik, ik voel me altijd een hele oude man, denk je, ik, ik, ik heb dat helemaal niet. Nee, ook dat, uh, dat kopen bij de weet je, dat, uh, Black Friday heb ik ook allemaal niet. Dan denk ik, nee, jezus. Ja, goed. Ja, we hebben het een man. Mannen zijn er toch al minder van. Oh ja, die willen toch grote televisies kopen? Een nieuwe mobiel. Die was een mobiel ja. die je openklapt. zie je bij vrienden dit, je, oh wat een mooi ding. En dan denk ik, wat wil ik ermee doen? Dan de hele het openklappen en dichtklappen. Openklappen en dichtklappen. <laughs> wat mooi, ik heb er ook een. Ik heb er ook een. Maar oh, die ja, mij de is mij is veel groter. De mijne klapt ja. veel beter dan de jouwe. Ja. En dan, wat ga je ermee doen? Kan je dan ergens anders? Bellen op, of zo. So? Bellen of zo. So? Met wie dan? Je hebt geen vrienden, maar je zit altijd op je mobiel. Ja, ja, nou, okay. oh, daar nee, gaan we time time dan weer. In the proper place to be Mirrors show the lines of time Like how he's leaving us behind Nothing stops the ticking of the clocks on I'm not to fall down I'm not to Een gematige reactie over een beetje. Ja, ja lekker, lekker muziek in de zaterdagmorgen. Lekker gitaartje, lekker. Oktoberman, Harry Nelson was een ideaal. Die had van die hele leuke muziek. Ik weet niet eens wat muziek Harry Nelson maakte. moet je daar toch eens naar kijken. Ja. Dan kan ik erbij pakken, dat is wel leuk. Goed, het is kwart voor negen uur in Zandvoort. We lezen vandaag in de Telegraaf. Heel eerlijk gezegd, tot een jaar geleden kende ik het helemaal niet, zegt Jacqueline Vollebrecht. Ze is 59, ze is piloot. Ze heeft heel wat uurtjes gemaakt. En op een of andere kwam zij in aanraking met een uh, Ida. En Ida uh, Veld, Veldhuizen van Zanten, die was ook een piloot. En die heeft in de Tweede Wereldoorlog, vlak voor de Tweede Wereldoorlog... in de jaren 50, had ze zichzelf opgegeven om bij de KLM als stewardess aan het werk te gaan. En bij de KLM kwam ze er niet doorheen, want ja, de KLM ging vliegen op, uh, op Amerika... en daar moest je stewardessen voor inzetten. En nou, duizend mensen hadden al gesolliciteerd. Zij kwamen niet doorheen, toen dachten ze van... Hé, hey, in de advertentie zag ze... je kon ook vlieglessen nemen voor een... was dat een gulden per uur, kon je vliegles nemen. Dus oh, we oh, willen ik Ida, ook wel een paar. Ja, toen dacht Ida Veldhuizen van... ik ga op les. Dus die ging naar Londen om op les te gaan. En was dat in een simulator of zo? Of nou, niet die, in de jaren vijftig hadden ze dat nee. nog. Nee. Dus uiteindelijk had ze die vliegbuffet gehad en mocht ze uiteindelijk dus zeg maar, vliegen. En toen brak uiteindelijk de oorlog aan... en werd er ook oproep gedaan in Engeland... om dus, ja, om piloot te worden... En zij heeft toen daar gesolliciteerd. Werd aangenomen. Vooral vrouwen werd uh, aangespoord om piloot te worden in, uh, in Engeland. En daar is ze dus uh, piloot geworden. Heeft heel veel vluchten uitgevoerd. Echt op verschillende vliegtuigen uh, heeft ze gevlogen. Dus is echt een heldin. Maar heel veel mensen zijn haar vergeten. En deze uh, uh, Jacqueline Vollebrecht die is nu uh, met pensioen. En die zegt van, ik, ik ga een boek over haar schrijven. Ik ben bij die uh, familie op bezoek geweest. Ik heb heel veel documenten van haar. Ik ga daar een mooi verhaal over maken. En dat is, uh, dat is waarschijnlijk binnenkort. Dus ik vind het bijzonder. Ja, van die mensen die echt helden zijn. Ja, dat is alweer lang geleden. Ja, hoor. je moet wel Alleen die ene piloot die natuurlijk eigenlijk verdwenen is. Hè? Ja. Ja, die, uh, waar is ze? Amanda? Uh, ja. Nee, uh, ja. Ja, nou ben ik zelf de naam ook nog vergeten. Echt wel Sinan. Ah. En we hadden het over Ida, hè. We hadden het over Ida. Niet over <laughs> die vrouw die... Dan gaan we daar weer over door. Nou <laughs> waar, ja, is de... waar is ja, ze? Waar is ze? Ja, waar Hebben dus... u haar gezien? Bel dan even naar de studio. Ja. 5730393. Ze zit hier gewoon op een bankje. Ze is heel erg oud. Oh, die vliegt nog... niet meer, hoor. Oh, nee. Denk die is uitgevlogen. Ook niet nee. nee. nee. Uh, wil je nog koffie, zo? Ik wil nog koffie, ja. ja het schijnt dus toch uh, dat... Uh, uh, er is een uh, Janny van der Heijden. Is dat die niet? Die altijd. Uh, uh, ja. die presentatrice. Die heeft dus een koffieverslaving, zegt ze. Maar is zoveel koffie slecht voor je? Ze drinkt dus tien en soms zelfs meer dan vijftien koppen koffie per dag. Oké. Okay. Janny van der Heijden. Dus hij is volgens mij van uh, ja, ja. de Holland Bak en zo. Volgens en, uh, mij wel, ja. ja. ja. Is, hij, is hij ook een beetje bruin? Komt dat door die koffie dan? Of nou? Ja, waarschijnlijk. Ja. ja. Maar ja, het voedingscentrum adviseert maximaal vijf koppen koffie per persoon. Ja? En de koffie bijna drinken zwarte drap achterblijft in je kopje. Die koffie kan je beter vermijden. Ja. Ik denk, nou, dat is ook wel bijzonder. Maar een voedingswetenschapper, die is hoogleraar voeding aan de Wageningse Universiteit. Die zei van, ja, het is niet verslavend, hè, zoals alcohol of tabak. Maar volgens mij wel. Want er zijn mensen die krijgen hoofdpijn als ze geen koffie drinken op een dag. Dat zeggen ze altijd. Nou ja, dat zeggen ze. Dat, dat, dat hoor je om je heen. Maar ze denken dus 15 bakken koffie. Ja, ja. maar mensen dus, die klagen uh, over hoofdpijn... omdat ze geen koffie hebben gedronken... hebben waarschijnlijk last van een vochttekort. Ja, klopt, nou, dus... ja. Koffie onttrekt vocht uit je lichaam altijd. Dat, dat merken we ook een aantal cliënten. Ja, maar waarom krijg je dan hoofdpijn koffie, als je he? geen koffie drinkt? Maar ja, als je een dagje geen koffie drinkt... is de kans groot. Dus uh, zegt zij dat je minder hebt gedronken. En uh, neem dus een glas water... Een koffie staat in de schijf van vijf. En het, het, ze adviseren wel een maximum van vijf koppen gefilterde koffie. Uiteraard zonder suiker. Oh, sorry. Nou, een zoetje mag, mensen. Maar ik doe maar twee bakjes koffie per dag. Twee maar? Ja, oh. twee. Ja, ja, hier in de studio drink ik een stuk of tien. Maar dat is gewoon echt om me scherp te blijven. Dus kan ik jou gewoon niet volgen. Dat is gewoon niet te doen anders. <laughs> Een riffje gevonden, de Kings of Leon Ja, die maken ook al wat jaartjes muziek Het begon al van de Sex and Violence natuurlijk Het is de alweer een nieuwe plaat En dit nummertje heet The Wolf Ja, ik zie hem zo lopen, ja Pas alleen hebben ze weer een of andere wolf gespot Die uh, toch wel zich een beetje niet helemaal correct gedroeg Straks in 9 uur terug een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de heen. En het is vandaag 29 november. Een aantal mensen, onder andere hebben het straks over Prins bernhard met zijn uh, snelle wagen. Ja, want een verhaal zat er ook weer achter. Ja, het, uh, zijn hand werd alweer boven zijn hoofd gehouden om hem um, te beschermen. Maar ja, goed. wat zie jij ja. nu te lezen? Nou, er is een medewerker uit uh, Nieuw-Zeeland aan het ziekenhuis die had Spacecake uitgedeeld tijdens de koffiepauze. Ja. En er waren echt collega's onwel geworden. En uh, ze had eigenlijk uh, zelf. Had, ze had niet verteld dat uh, een vriendin de cake had gebakken met beslag op basis van een door haarzelf gemaakte. Cannabisboter. Oh, dus het was niet eens de bedoeling dat het eigenlijk spacecake zou worden? Nee. Oh. Als je dat thuis zelf een stukje gegeten had, ze had nergens last van. Toen dacht ze ook van, nou, ik neem het wel mee naar mijn werk. Al die calorieën, lol. Oh ja, je kent het wel. Maar de collega's die kregen dus last van duizeligheid, misselijkheid, extreme desoriëntatie. Wat een trip! En een van hen raakte zo verswakken dat ze haar armen niet meer goed kon bewegen... en met een rolstoel naar de spoedeisende hulp werd Jezus, gebracht. is gelukkig dat ze het ziekenhuis waren. Ze waren er al, ja. ja. De vrouw raakte in paniek en had geen idee wat er over kwam. Nou ja, uiteindelijk, uh, ze heeft gelijk na de dag na het incident ontslag genomen. Oh. Maar ze moest zich later toch in de rechtbank nog even verantwoorden voor, het, voor de chaos. Yeah. Ze heeft schuld bekend en gezegd dat er geen sprake was van kwade opzet. En de advocaat uh, die, die zei ook van dat ze gebukt ging over, onder het ophef rondom de zaak. Dus nou ja, uiteindelijk hebben ze dus gewoon gezegd van nou oké, okay, drie maanden huisarrest. Hè? En gelukkig, uh, zulke, ja, waarschijnlijk dan zo'n enkelband denk ik. Ja. En de rechter benadrukt dat zulke incidenten gelukkig zeer zeldzaam zijn. Maar het risico voor medewerkers en patiënten was onafhaardbaar. Dus maar, ja, maar, maar, maar waren er dan regels dat ze van thuis niks mee mochten nemen? Want dit kan toch gewoon gebeuren? Ik bedoel, wij hebben nog eens een keer op werk gehad dat er een eiersalade werd uitgedeeld. Dat was tijdens een, uh, was weer een, een cursus. En toen had iemand eiersalade. Oh, prima, Eier. toen werd echt Vier van die gasten werden gewoon echt strotmisselijk. Ja, dat kan gebeuren. Risico van het vak. Maar dit is ook een soort risico van het vak. Maar zij uh, ging echt wel diep door het stof. Dus blijkbaar ja. rechtszaak eraan vast. Ja, moet je nagaan. Ja. ja. Maar ja, dat jij zelf... Het ziet het... er ook wel beschimmeld uit, moet ik zeggen. Die boter, <laughs> is dat het? Nou, die had het, ik weggegooid. Het zal wel een andere cake zijn. Maar als je zelf cannabisboter maakt... dan weet je toch wel dat je niet helemaal goed is. Dat lijkt me niet handig. Nee, cannabis... Als je dan echt naar de verpakking kijkt... Je denkt... Maar ik dan? moet zeggen... Ik heb ook, wij hebben ook wel eens een keertje... Wiet gaat om een cake te bakken. En toen hebben we gewoon cake zitten eten. Nou, er gebeurde gewoon helemaal niks. Nee. Dat en jullie zijn ook... als zeer verward al. Hè? Dat scheelt. Ja, de verwarde oudere <laughs> mensen. Oh, dus dat, ja. ja, ik heb het ook al wel eens geprobeerd, Maar mij lukte het ook niet allemaal. Maar nee. ik moet zeggen, ik had niet Ja, ik had flink stuk op, maar niet heel veel. Misschien ook toch even meer moeten eten. Dat is waar. En, uh, ik heb ook al rare ideeën. Laatste plaatje voor uh, negen uur. Wat hebben wij hier? Girl Group. En she goes lekker stevige gebied toepak leeft. Niet opgelet. Girl Group en There's You Goes. Een heel feministische band die echt uh, allerlei dingen onder de aandacht brengt. Ik vind het een mooie band. Goed, dit is de nieuwe single. Die hoor je bij Toepak Leef. De zaterdagmorgen. En we kijken straks weer naar de geschiedenis. Een klein berichtje nog uh, als opvulling tot en met negen uh, uur. Ja? Yeah? Nou? Nou, ik zie hier dat een vetverbrandingsdieet helpt beter tegen depressie dan therapie en medicijnen. Oké. Okay. Dat is wel grappig, hè? Ja. Dat is een recente studie uit uh, Amerika in... Uh, ze, ze deden zo'n ketogeen dieet, weet je wel. Dus dat je, dat je geen uh, brood en zo alles meer eet. Maar het brood zit allemaal al suiter ja. Ja, en ik denk wel dat het daardoor is dat je het doet dat je geen, waarschijnlijk ook geen alcohol drinkt en zo. En dat je ook uh, uh, gezonder eet. En dat je daardoor misschien uh, je sowieso beter voelt, weet je wel. Ja, Als jij okay. je beter voelt en je valt af en uh, ja. je hebt meer energie. Dan gaat het de goede kant op, maar ja. zodra je je niet lekker voelt, ga je toch weer eten altijd, ja, fysieus is er ook wel een Troost eten, Ja, troost eten en troost drinken. Maar zeker een uur of vier als je denkt, oh, ik moet me helemaal lekker. Even kijken of ik me lekker kan gaan voelen. Niemand houdt van mij maar eigenlijk word ik heel erg vrolijk van zo'n lekkere moorkop. Ach, al bekende verhaal meer en verzet je dat tegen. spreek je zo in deel 2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.